Het enige doelpunt werd gescoord in de ene laatste minuut. Heerenveen won met 2-1 van koploper PSV. De wedstrijd van AZ tegen ADO Den Haag is nog aan de gang. Het weer. In het noordoosten gaat de regen over in sneeuw. Verder kan het gaan ijzelen. De ANWB waarschuwt daarom voor gladheid. Vannacht en morgen op steeds meer plaatsen winterse neerslag. En dit was het NOS Journaal.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 Al vanaf 50 euro per maand verbeteren onze online specialisten... ook de vindbaarheid van uw bedrijf. Meer weten? Kijk op dtg.nl. Nogmaals goedenavond. Nog één uurtje langs de lijn... met natuurlijk het overzicht van het buitenlands voetbal... na beschouwingen van wedstrijden in Nederland... en ook karakteristieken van die duels. Er is er nog één bezig. AZ, ADO, niet meer. Ja, maar nu even niet, want bij de 1-1 stand na dikke uur ligt het stil. Een voorzet bij AZ gezien vanaf de linkerkant. En dan is het Wijnaldum die het hoofd raakt van verdediger Romero van Den Haag. En die ligt nu op zijn eigen doellijn zo'n beetje. Wordt daar ook verzorgd. Ado dreigde uit te breken met Van Duinen. Schijnsechter de Guzabu deed er goed aan om toch even te gaan kijken bij die verdediger van Den Haag. Want dat zijn nu ook eenmaal de regels. Als je in je hoofd bent geraakt. dan moet de scheidsrechter toch ingrijpen. Omdat je nooit zeker weet wat daar aan de hand is. Hij kan in ieder geval nog drinken uit zo'n fles die hij krijgt van de verzorger. En dat betekent dat we hier eventjes niet spelen. Wat hebben we nog gezien? Niet zo heel veel goeds. Er wordt een beetje pielen bij AZ. Gertjan van Beek zei deze week. Je kunt in deze situatie waarin wij staan vluchten, verstarren of vechten. Ja, het is het eigenlijk allemaal niet. En dat verklaart misschien ook wel de stand van 1-1 op het bord. door een aantal keren zien proberen te schieten vanuit de tweede of derde lijn. Maar de Amerikaan heeft het vanavond ook niet. En Omero is wel weer opgestaan inmiddels. Staat naast het doel van Den Haag achter de achterlijn. En dan komt er zometeen een vrije trap voor Den Haag. Want die ploeg had toch de bal volgens mij. Hij krijgt hem inderdaad van schijnt, zegt Guzebujuk in de middencirkel. Wel even nog met zijn tienen. Holla is aan de bal, speelt hem met breed richting Beugelsdijk. Nog voor de middenlijn. Den Haag wordt wat opgejaagd door Berends daar. En dan gaat het terug tot bij Martijn De Zwart. De keeper die, uh, laat het allemaal op zijn beloop. Kijkt eens even rustig wie staat waar. Het uh, was de beste kant om de bal op te spelen. Nou, hij kiest voor de rechterkant. De bal komt in de middencirkel. Op het hoofd van uh, Elm. Dan weer naar voren gebracht door Danny Holla. En Berends kan oppakken. Hij heeft de bal in de voeten. Geeft hem mee aan de Maher. Verliest het duel van Kevin Jansen. Dan teruggespeeld bij Ado. Een beetje ongelukkig, maar de zwart... Komt goed zijn doel uit. Trapt de bal zo in de voeten van Ellen. Een slordige tweede helft. Eigenlijk van twee kanten. Nog altijd wachten op de terugkeer van Omero. Dat gaat hij zo meteen bij de middenlijn doen. Berghuis maakt zich vrij in de as van het veld. Wil dan één mannetje te veel voorbij. Dat lukt niet. Maar Berends komt alsnog in balbezit aan de rechterkant. Op aangeven van Hendrikse. Iedereen door onder door behalve Berghuis. En die komt. Toch in vrijstaande positie. De bal net naast het doel van Ado. Dat was een behoorlijke kans. En eigenlijk werd Steven Berghuis wat gehinderd door Altidore, denk ik. Want die was de eerste man van uh, AZ in de lijn van de bal. Dan krijgt die hem niet. Berghuis wel, maar naast. Het was ook wel weer een keer tijd voor een behoorlijke kans. Die hebben we gezien, maar het is nog wel 1-1 na 64 minuten in Alkmaar.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 first seat van Sniff van Sniffende Tiers. We gaan weer eens kijken bij AZ Adel. Gebeurt er nog wat? Rachtig. Ja, Mooie kans. Mike van Duinen gaat een 1-2 aan. En wil de bal dan over Esteban uh, heen stiften... als hij rechts voor hem uitkomt in het strafschopgebied van AZ. Maar de bal gepakt door Esteban nu wel. Zoals dat in het begin van de wedstrijd dus misging. Toen uh, Van Duinen, Adel Den Haag op 0-1 zette. Wat rest is een hoekschop. Ik wilde net gaan zeggen eigenlijk dat we Van Duin alweer een tijdje niet hadden gezien. Maar daar was hij op eens. Nu de hoekschop van Holla. Gevaarlijk. Veel mensen van Ado vrij. En dan komt die bal bij Kevin Jansen op zijn voeten. Rekent hij daar totaal niet op. Is Ado de bal kwijt en kan Berends gaan lopen aan de rechterkant. Thierry verdedigt mee. En zorgt er zo voor dat deze uitbraak van AZ geen vervolg krijgt. Terwijl we gaan kijken naar Danny Holla die het veld zal gaan verlaten. Santi Kolk komt er voor hem bij. Dat voelt toch als een aanvallende wissel bij Ado Den Haag. En dat geeft aan dat Den Haag toch plannen heeft vanavond om te winnen. 1-1 na 69 minuten spelen. Kolk vorige week geblesseerd. Maar nu dus weer terug bij het elftal van Maurice Stijn. Maakt ook al een doelpunt dit seizoen eentje. En inderdaad, daar is dan de wissel Holla deed er even over, maar gaat er, er vanaf overigens Omeru, Die we in de vorige flits nog geblesseerd hoorde raken volgens mij is er alweer een tijdje bij bij Den Haag. Wissel heeft plaatsgevonden, Wijnaldum gaat gooien. De linksback van AZ levert makkelijk in bij Melone. Wel overgenomen dan door Maher en de bal even terug naar de helft van AZ. Waar het Thomas Lam is, de jonge centrumverdediger gaat richting de middenlijn. Zit tussen twee drie mensen van Adel Den Haag in, komt daaruit via een kaats Maher. Ziet ruimte op links bij Naldum. voorzet ook, dan is Elm doorgelopen. Maar heeft Martijn de Zwart op doel bij Adel dat goed in de gaten en hij plukt de hoge bal... Ik durf echt niet te zeggen wie hier vanavond met de drie punten aan de haal zal gaan. Als dat tenminste gebeurt. Voor hetzelfde geld blijft het gewoon 1-1. Maar uh, bij de ploegen ontlopen daar vandaag niet veel. Eerder dit seizoen werd het 2-2. Uh, het werd vorig seizoen 3-0 met onder meer goals van Maher. En ook uh, van uh, Elthi door publiek begint nu wat uh, te fluiten. Vanwege een vrije trap in de middencirkel van Adel Den Haag. Romero heeft uh, opgepakt, dan Beugelsdijk. Neemt geen risico. Gaat terug in de 70ste minuut naar zijn eigen doelman De Zwart. De Zwart terug naar Beugelsdijk in de zone aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Den Haag. Dan naar voren toegespeeld. Zo in de voeten van Nick viergeven. Dan is daar Berghuis. Met zijn kopbal had hij toch aan zet op voorsprong mogen zetten. Maar dat verzuimde Berghuis. En waar kan het nu naartoe? Nou bijvoorbeeld naar Maher. Wat ongelukkig breed gegeven. Maher. Heeft wel in de gaten wat de bedoeling was van Berghuis. Houdt de bal binnen. Kaats via Berens. En dan AZ toch maar weer terug. Diep op de eigen helft. Richting de middenlijn nu. Viergever. Viergever met de bal naar binnen toe. Een meter of vijf uit de middencirkel vandaan. Op de helft van Den Haag. Breed gespeeld naar Elm. Verder breed naar Berens. Die wel voor veel dreigingen zorgt. Maar zich ook aan het ontwikkelen is als een speler die heel veel blaft, maar weinig bijt. En dat is niet wat AZ in deze fase van de competitie nodig heeft. Overnaam AZ Berens. Daar is hij weer. Even kijken hoe dit afloopt met Ellen. Elthidoor dan. Is nog veraf van de Haagse goal. Berens heeft de ruimte aan de rechterkant. Meijers staat tegenover hem. De voorzet komt. Daar is niet de goal. Misschien alsnog op de rand van het strafstroomgebied. Uithalen met Berghuis. Een geweldige knal. Maar ook goed gepakt met twee handen door de Zwart... die de bal over het doel van Den Haag drukt. Het blijft 1-1. Weer een kans voor Berghuis. Nog 19 minuten. Tot het einde. Willem II pakte vanavond de laatste strohalm. Het versloeg VVV met 1-0. De goal viel pas in de 89 ste minuut. En die was van Danny Guit. Jan Rols praat met hem. Hoe is de sfeer in de kleedkamer? Ja, ja die is nu een stuk beter dan de afgelopen weken. Die is gewoon prima. Het is een groot feest in Tilburg vanavond. Ja, nou, het is in ieder geval een start. Uh, we hebben de hoop teruggebracht. Uh, dat was uh, precies de bedoeling vanavond. En dan zat ik je mee. Voelt het dan om de matchwinner te zijn? Ja, fantastisch, eerlijk. Uh...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 Ja, die bal, uh, ze waren vaak net iets te scherp. Dat was een beetje de pech ook. Want uh, we hebben echt genoeg kansen gehad althans mogelijkheden om, om die goal eerder te maken. En dan komt er zo'n bal inderdaad, die, die wordt eigenlijk al een beetje weggeslagen. Uh, volgens mij gaat Robbie Hamouts, uh, die gaat er nog een keer de tweede bal, uh, het duel in. En die, die, kop, die verlengt er volgens mij terug met zijn achterhoofd. En uh, ja, ik moet zonder natrekken gewoon uit de draai schieten. En uh, voor hetzelfde geld wordt hij geblokt. Maar ik zag, uh, ja, niet tot mijn verbazing, maar tot mijn vreugde zag ik hem gewoon in de verre hoek verdwijnen. En dat, uh, ja, dat geeft een fantastisch gevoel. Hoe reëel is jullie hoop nou op de na-competitie? Vijf punten nu op VVV. Bedoel, hoe reëel is dat volgens jou? In alle euforie? Ja, nee, dat is uh, ja, reëel. Kijk, uh, We moeten nog steeds van west tot westen bekijken. Uh, had je deze wedstrijd verloren, was het gewoon eigenlijk over. En dat, dat hadden we nooit uitgesproken, maar dat kan ik nu zeggen. Dan dat was het eigenlijk gewoon over. En uh, dit brengt gewoon uh, echt, echt een beetje hoop terug. Uh, volgende week hebben we natuurlijk de derby. Ja, dat is gewoon uitverkocht uh, waarschijnlijk nak. Ja, nak. En uh, dan is het ook uh, van ons uit uh, de uitsupporters die gaan met z'n allen weer mee. Daar kan dan zomaar alles gebeuren. Want dat is een uh, wedstrijd op zich. En daarna krijgen we nog een paar wedstrijden waar je gewoon punten moet pakken eigenlijk. En dat is makkelijker uh, gezegd dan gedaan. Maar ja, we leveren er wel met z'n allen voor. En dat is uh, één overwinning en je geeft weer volle bak druk op, de, op, de, ja, op VVV eigenlijk. Danny Guit, zijn goal zorgt ervoor dat heel Tilburg weer hoop heeft. Hoewel de achterstand op uh, nummer 17, VVV, is nog steeds vijf punten. AZ ADO, racht nog niet meer. De bal is voor Nick Viergever. In de middencirkel Wijnaldum. Dan aan de linkerkant Berghuis. Ver terug bij AZ. Doorgespeeld naar Door. Wanneer laat hij zich weer een keer zien? Nu het strafschopgebied in wilde ik zeggen. Maar voordat hij dat eigenlijk kan doen. Is daar het voetje van Vormgoor om de corner weg te geven. Den Haag geeft de hoekschop dus weg als er dreiging is van Door. Maar hij zit niet geweldig in de wedstrijd. Natuurlijk laat Verbeek hem staan. Verbeek voor zijn dugout. Hetzelfde geldt voor Maurice Stijn. Hoekschop kort genomen nu trouwens. En daar is Nick viergever Hij heeft de ruimte om te schieten. Zoekt naar de rechter. Ja, dat is niet het beste wat hij had kunnen doen dit. Want de bal zeilt ruim naast het doel van Martijn de Zwart. En zo is de dreiging weer weg. Als het laatste kwartier van de wedstrijd er nu echt zit aan te komen... AZ heeft, zoals je er naar kijkt, wel een veldoverwicht. Een aantal behoorlijke kansen gekregen in de tweede helft om de voorsprong te pakken. Maar dat niet gedaan. En daartegenover met name een schot van Van Duinen. Kort na de hervatting van de wedstrijd in de tweede helft. En ook die fraaie lop die hij in gedachten had, althans. Na 68 minuten maar Esteban toen op zijn plek. AZ mag een ingooi nemen. Waar is de bal? Want er zijn er even twee aan de zijlijn. Nou daar AZ. Rechterkant Marcellus nog voor de middenlijn. Dan breed gespeeld door Henriksen. De ruimte ligt inderdaad aan de linkerkant. Daar is het makkelijker voetballen met Berghuis. Het gat gezien door Maher komt uit op de punt van het strafschopgebied. Verliest al het duel van Melon. Hij blijft wel doorjagen de International van Oranje. En dat heeft succes in zoverre. Dat wij Wijnaldum kan oppakken. Dan Berghuis en dan Kaatste AZ richting Marcellus. Maar voelt hem al aankomen. Die staat op zijn eigen, in zijn eigen verdediging ter hoogte van de middellijn. Bal achteruit gegaan. Paas komt nu niet aan van Lambij-Eltu door. Den Haag dan aan de linkerkant. De uitbraak van de ploeg van Stijn is van een hele korte duur. Omdat er een goede ingreep is van Marcellus. Een foute paas naar Berens. En Zo gaat het weer van de ene ploeg naar de andere. Gaat er veel fout? Dan vond ik de eerste helft kwalitatief wat beter dan dit tweede bedrijf. Wel dreiging aan beide zijden. Hij kan overal vallen. Omero nu op avontuur. Slijding van Maher. Dat zien we toch ook niet elke week van de spelmaker. Het heeft een hoekschop tot gevolg voor Aden-Den Haag. Omdat Meloon dus weg was. Thierry staat steeds klaar bij. Hoekschoppen vanaf de linkerkant, vanaf de andere kant komen ze dan van Holla. Inmiddels is hij gewisseld voor uh, Santi Kolk, die nu ook in het strafschopgebied natuurlijk van AZ te vinden is. Uh, geen Thierry nu een keer, maar een hoekschop van Kevin Jansen. Dat is uh, voor het eerst om iets anders te proberen, vermoedelijk bij Den Haag. Die 35 punten heeft, 10 meer dan AZ. Geen Van Duinen, bal weggehaald bij de eerste paal. Ado neemt wel over, Jansen nog altijd aan de zijkant. Zoekt het wel met Bijnalden. Zet voor met de linksbal veraf van het doel op de rand van het strafsoepgebied. En daar raakt Ado hem kwijt. En daar kan Maher dan gaan komen, is één man kwijt. Den Haag gaat op reuze sloffen terug naar... Uh... De eigen defensie Je staat inmiddels alweer met een mannetje of acht achterin. Toch kan El nog worden gevonden aan de rechterkant. El op de achterlijn. Wormgoor is hij kwijt. Nee, daar schiet hij tegenaan. En dus weer een hoekschop voor AZ in deze fase. AZ nu aan de rechterkant met Berghuis die de hoekschop gaat nemen. Een minuut of 13 voor tijd. Daar is, uh, wilde ik zeggen, de corner. Maar dat duurt allemaal nog eventjes. En uh, veel mensen natuurlijk voor het doel. Van Martijn De Zwart, daar is die trap gevaarlijk richting Elm, dan Maher, krijgt de bal voor zijn voeten, vuurt keihard, maar schiet hem aan tegen, denk ik, Santi Kolk. En zo is de dreiging weg, een hardschot gesmoord. gesmoord, Maher probeerde het nog een voorzet, daar gaan twee aanzetters de lucht in, maar wordt er ook gevlagd voor buitenspel, is nu de kans weg. En zitten we in minuut 78, nog altijd, 1-1. En bij deze stand is het natuurlijk spannend. Hierraaklijs NEC eindigde in 1-0. De goal viel naar rust en was van Everton geen goals voor NEC. Misschien wel omdat uh, Melvin Platje niet in de basis stond... en ook aan het eind van de wedstrijd niet inviel. Ronald van der Geren in gesprek met Alex Pastoor, de trainer van de NEC. Ja, er zijn ook vragen die we kunnen stellen... maar uh, ik denk dat jij hier op minimaal punt had gerekend vandaag. Um... Nou, gerekend... Ik reken op, uh, eerst op, uh, op de uitvoering en dan, uh, en dan moet je kijken wat er te halen is. Nou, ik vond dat we over het algemeen ja, de wedstrijd prima onder controle hadden. Uh, we hebben gevoetbald, we hebben druk gegeven. We hadden de organisatie uh, goed voor elkaar. We hebben ook kansen gecreëerd, zowel in de eerste als in de tweede helft. en uh, We hebben alleen niet gescoord. Maar daarna krijgt hij raak les gedurende de wedstrijd wel iets meer grip. Meer dan ja, ja. dat jij zou wensen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is een prima voetballende ploeg. Maar uh, wij hebben uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd uh, ja, geen enkel probleem gehad. Sterker nog, ik vond dat we, dat we net even wat beter voetbalden en ook veel meer kansen kregen. Dat, dat was vooral een feit. Um, maar ja, je weet het, het net moet bollen. En, en tot die tijd uh, ja, heb je niets. En dat is ook wel gebleken, want uh, na de 1-0 e leek het ook wel uh, ja, over en sluiten. Uiteindelijk kom je met 10 tegen 11 te staan. Ben je dan tevreden over die uitvoering? Deze open deur die, uh, wil ik nog wel een keer inschieten. Dat, uh, dat was uh, niet goed voor elkaar. Uh, Velbezetting zag er niet goed uit. Keuzes aan de bal waren niet goed. We waren veelal door het centrum. In plaats van via de flanken. En uh, met het inbrengen van Van der daar moet je op een gegeven moment ook een, uh, een paar ballen in en om de 16 brengen. Nou, dat hebben we heel weinig gedaan. Je begint met Boymans als spits. Daar heb je ongetwijfeld een reden voor. Die wil ik graag van je weten. Melvin Platje op de bank en daar blijft hij ook, ook in de slotfase. Waarom breng je hem niet? Nou, om op je eerste vraag antwoord te geven. Ik vind dat Melvin in de afgelopen drie wedstrijden slechts één helft naar behoren heeft gevoetbald. Hij kan veel beter dan dat hij heeft laten zien. Ik vond ook dat hij aan de gemakzuchtige kant aan trainen en aan spelen was. Dus als je dan concurrentie hebt, dan, dan ga je eraf.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 Alex Postoor, de trainer van uh, NEC. Zijn ploeg verloor met 1-0 van Herakles. AZ-Ado, daar is nog steeds 1-1, Rachner. Ja, zo is dat, overname van Wijnaldem voor AZ. We zitten in de laatste 10 minuten net, hoor. Het is 1-1, Maher... Het is allemaal zo besluiteloos over het algemeen bij AZ voorin. Weer Berends aan de rechterkant. Weer het duel met Meijers. Weer de voorzet. En weer is het aan het hoofd van Vormgoor. Ellen brengt de bal dan nog wel een keertje in. Vormgoor nog even in de problemen. Omdat Elthidoor er nog in gelooft. En aan de linkerkant Berghuis. Omdat Den Haag de bal niet wegkrijgt. Lekkere voorzet. Scherp op het hoofd van Beugelsdijk. Voordat Elter door de kwam. De dreiging was niet eens heel groot. Maar wel belangrijk dat Beugelsdijk erbij zat. Steeds zoeken naar Van Duinen bij Ado. aanzet met man en macht naar voren toe. Maar een echt slotoffensief. Dat moet volgens mij nog komen bij de ploeg van Verbeek. hoewel de ruimte er nu ligt voor een goede voorzet bij Berghuis. Die dat steeds goed doet. Laag voor. Niemand reageert. En dan krijgt de Den Haag de bal weg. De bedoeling is althans om uit te verdedigen via Koppers, die heeft niet echt in de gaten dat hij op het voetbalveld staat, want reageert veel te traag met Berends in zijn buurt. En inmiddels is er balbezit voor Maher, we zitten in de 82e minuut, AZ zal toch weer eens een keer thuis moeten binnenhandelen, staat er straks 1 zege uit de laatste 10 thuiswedstrijden, 13 in totaal overigens achter de naam van AZ. Dat is toch veel en veel te weinig. Hendriksen, waar gaat het naartoe? Naar voren, dan naar de rechterkant. Berendskaas met Maher. Maher draait weg bij Almero. Krijgt de bal terug op de kop van het gebied. Schiet dan niet. Dat lukt net niet. En de bal gaat aan de andere kant van het veld. Dan weer over de zijlijn. waar Den Haag mag gaan gooien. En misschien kom je zo langzamerhand wel in de fase. Als ze bij Den Haag denken, een puntje hier op bezoek, dat is uh, toch uh, ook niet verkeerd. We gaan niet al te veel uh, risico meer nemen. Het zou me niet verbazen als die fase zo'n beetje aanstaand is. Daar is de ingooi van uh, Melonen richting Van Duinen. Als je die straks al een keer weet vrij te zetten, dan wordt het uh, gevaarlijk. Dat is wel steeds de bedoeling bij het elftal van Stijn. Het is ook echt uh, een aantal keren gelukt. Hij maakte er vorige week een paar vanavond dus ook een. Maar ik sluit niet uit dat hij nog wel één kansje straks gaat krijgen in de laatste minuten. Omero aan de rechterkant, één man kwijt. Ja, inderdaad, dat was toch al gefloten door Guusebuyuk. En dus uh, mag Omero nu weer terug naar zijn rechtsbackpositie. De bal is over de zijlijn geweest, Wijnaldum gooit. Krijgt de bal terug van Elm. En dan uh, gaat het uh, weer helemaal terug naar Esteban. Terwijl Lam toch een tussenstation had kunnen zijn. Dat kostte dure secondes voor AZ. Want op de klok zien we nog maar zeven minuten in het aanvalstadion in Alkmaar. Het blijft maar regenen. Het blijft ook maar 1-1. Na 84 minuten spelen, bijna. Willem 2 kreeg vanavond een heleboel kansen tegen VVV. Maar uiteindelijk duurde het tot de 89ste minuut. Voordat Guid er uiteindelijk één inschoot. Het bleef 1-0. Willem 2 dus won. En VVV verloor pijnlijk. En dat uh, zag Jan Holz ook al aan het gezicht van de trainer Ton Lokhoff. Ton, zagrijnig gezicht, want je had je vrij kunnen spelen... van directe degradaties. Niet gelukt. Waarom niet? <laughs> ik zal lachen. Misschien is dat beter. <laughs> nou ja, waarom niet? Ik wist dat dit gewoon een hele zware wedstrijd zou worden. En, en, en de manier waarop Willem 2 speelt, wil spelen. Alles of niets. Uh, nou, oké, okay, daar bleven we redelijk verdedigend. Uh, alleen vind ik dat we veel te weinig gevoetbald, uh, gevoetbald hebben. Om er onderuit te komen... Uh, ze spelen vrij veel, met vrij veel risico. En zeker op het laatste toen ze 1 op 1 gingen spelen. En wij daarop anticipeerden met wilschut te brengen en met veel ruimte. Ja, toen, tot dat moment was ik er eigenlijk van overtuigd... ondanks dat ik vond dat we keihard werkten, maar niet goed speelden. Nou was ik, er, ik denk, wij gaan hier winnen met de ruimte die we krijgen. En, uh, ja, dan is het zonde dat we de laatste minuten fout maken. En, uh, ja, dat, maken ze, dat maken ze af. Maar het is ons dit seizoen uh, te vaak gebeurd in de laatste minuten. Dat is heel, heel vervelend, zeker in... Uh, Zeker in zo'n wedstrijd. Ja. Je weet dat Willem II komt hier. Je weet dat Willem II alles of niet gaat spelen. In mentaal opzicht konden jullie dan eigenlijk ook niet brengen... wat jullie normaal lieten wel kunnen brengen? Nee, daar ben ik niet mee eens. Helemaal niet zelfs. Ik vind dat mijn ploeg daarop niks te verwijten is. Wij hebben onze mogelijkheden. We hebben kaart gewerkt. Iedereen heeft uh, zoveel mogelijk in zijn taak gespeeld... wat de afspraken waren... Ja, dan heeft het met, met vorm van de dag, met, met, met, met voetbalend vermogen te maken... met positiespel om eruit te komen, met kansen creëren. En dat, we hebben de kansen gehad. Twee kopkansen van Nils, uh, Nils Reusler. Uh, twee grote kansen van Lins en Kullen. Uh, hun ook. Ja, Oké, okay, die moet je op die momenten moet je die afmaken. Dat hebben we niet gedaan. Maar ik vind niet dat wij mentaal uh, door het ijs zijn gezakt. Dat vind ik gewoon uh, naar nee, de slat nergens op. Hoe penibel wordt het nu voor jou, denk je? Voor jullie, voor VVV. Vijf punten nu, Willem 2. Hoe, hoe lastig is dat? Ja. Is dat nog genoeg? Ja, tuurlijk is dat genoeg. Ga je daarvan uit? Ja, tuurlijk. Kijk, wij gaan onze punten ook nog halen. En, en, en, en, en, en wij zitten er bijna, bijna iedere week Zitten wij er gewoon dichtbij. Klaar. En uh, natuurlijk, nee, daarom zei ik voor de wedstrijd als we winnen. Dan, dan zijn we, is Willem 2 weg. Dan kunnen we ook naar boven kijken. Op dit moment niet. Moet moeten reëel zijn. Ik ben reëel. Wij moeten zorgen dat wij op de 17e plaats blijven... en dat we het weer onder ons houden. Uh, zo simpel is het. Ja, En de realiteit is, Don Lokhoff, vertel ik maar even... dat uh, het verschil nog vijf punten is. VVV staat er vijf op uh, Willem 2. Maar ja, daarboven staan Roda en AZ. Die hebben er allebei 25. En AZ, dat kan wel eens op 26 komen... want het staat gelijk tegen ADO. Hoe lang nog? Uh, mij? Nou, niet hoe lang ze nog gelijk spelen, maar... <laughs> staat, ze spelen in ieder geval al heel lang gelijk in deze wedstrijd. Dat staat al een tijdje op het bord, maar we spelen nog een... Uh... Kleine vier minuten bij die 1-1 stand en ik begin nog steeds meer te denken dat het een tweede gelijkspel gaat worden. Na die 2-2 in Den Haag staat het nu 1-1. Daar is AZ aan de rechterkant in de eigen defensie. Nou, wat ruimte bij Hendriksen, de middenvelder, die het wel aardig gedaan heeft er vanavond. Een aantal wat kleurloze optredens op de afgelopen weken, maar voor heeft er veel vertrouwen Pardon, in deze Scandinavië. In de as van het veld krijgt AZ dan een vrije trap omdat Marcellus wordt neergelegd. De bal ligt echt zo in de as. Nou echt precies in het midden van de Haagse helft. En kan denk ik nog niet ineens dat de goal worden geschoten. Het publiek voelt wel aan dat dit een van de momenten is waaruit het dan misschien vanavond nog kan komen. Daar is Maher hij staat achter de bal. Kijkt dus waar de koppers zijn. Nou bijvoorbeeld Elm maar op het hoofd van Beugelsdijk. De bal opgevangen nog wel door Berghuis die er vaak goed bij zit bij die tweede ballen. Draait de bal voor het Haagse doel maar daar is De Zwart die vervolgens een trap in huis heeft die niet groot is. Kolk wil hem eigenlijk verlengen in de middencirkel. Dat lukt niet. door komt in balbezit en weer gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat uh, wordt volgens mij toch opgeheven door Omerhof, door Beugelsdijk. Dat was in ieder geval 2-3 minuten geleden niet het geval. Toen werd Berends uh, omtrecht afgevloten. Anders had hij een vrije loop gehaald richting het uh, doel. En dat was een verkeerde beslissing, net als misschien wel deze van dezelfde assistent. We gaan kijken naar een wissel bij Den Haag, waar Rijdel Poepon nog voor de slotminuut in het veld komt. Zijn plek in de punt van de aanval kwijtgeraakt aan Van Duinen. Hij maakt ook pas twee doelpunten. En het is Meijers die er vanaf is gegaan. Gaat Alo dan ook met een slotakkoord komen. Met Kollek aan... Links in de aanval van Den Haag van Duinen. Dan Kolk in het midden en Poepon nu even aan de rechterkant. Blijft dat ook zo staan. Elm trapt de bal naar voren toe. Maher verslikt zich dan in Malone. Maar die heeft wel een duwtje gegeven aan de International van Nederland. En dus krijgt AZ toch de vrije trap op de middenlijn genomen. Daar is Maher. Krijgt de bal terug van Marcellus, die hem had ontvangen aan de rechterkant. Dan bij Nalden. Dan Berghuis. Hij heeft ruimte op links. Maar het wordt maar her. Een meter of vijf over de middenlijn. Hij heeft wat trucjes in huis. Althans dreigt hij uit te voeren, speelt dan af. En dan gaat de aanzet niet vooruit. Maar achteruit. Anderhalve minuut voor tijd. Eltendoor staat scherp, maar krijgt de bal niet. Een uitermate zwakke paas van Viergever die de bal veel te hard geeft en hem zo inlevert bij de zwart. En die zal nu toch in deze fase niet heel veel haast gaan maken. Daagt daar Elte door wat uit. Door de bal heel laat op te pakken geeft hem nu mee aan Wormgoor. Als de laatste minuut van de wedstrijd aanstaande is. Er zal wat extra tijd gaan bijkomen. Maar vermoedelijk is dat niet meer dan een minuut of twee. En Esteban heeft opgepakt als Den Haag slorig heeft gepaast voorin. En dan is daar Lam op de punt van zijn eigen strafgroepgebied. Naar voren toe. Lange bal. Eltedoor zoeken. Hoofd van Beugelsdijk ertussen Dan Jansen. Krijgt de bal niet vooruit. Maar hetzelfde geldt voor Berens. Kortom, Ado heeft de bal weer te pakken. Sherry jaagt een wat door op Hendriksen. Die staat ter hoogte van de middenlijn. Speelt hem ineens naar voren toe. Maar Beugelsdijk en de Zwarte schermen de bal zo af dat Eltedoor... De Amerikaan er niet bij kan komen. En de Zwart gaat dus aan de wandel met zijn bal. Zou hem kunnen geven aan Volmgoor, Maar dat heeft ook Maher in de gaten. En dus gaat de bal lang naar voren bij Den Haag. Koeg die het zo goed doet de laatste week. En al een tijdje ongeslagen is. Dus wel Berghuis nu. 5-6 meter voor de middenlijn. Dan Lam. Zou lang kunnen geven richting door. De Amerikaan krijgt de bal uiteindelijk over de grond aangespeeld. Met zijn bewaker Beugelsdijk in de rug. Dan Hendriksen Het doorlopen van Lam. Dat wordt doorzien bij Ado. En Ado dan met Poepont. Komt er nog één keer een uitbraak. Als we nu weten dat er we minstens twee minuten in Alkmaar gaan bijkomen. Den Haag met de vrije trap. Het zoeken is naar Santi Kolk aan de linkerkant van het veld. Dreigt richting de goal te gaan. Tegenover hem staat Marcellus. Die heeft de bal, wint het duel van Santi Kolk. En kan nu naar voren toespelen. Richting Berens. Berens, lichaamschijnbeweging. Serie weggezet. Maar her zou kunnen. De volgende tegenstander is Koppers bij Den Haag voor Berens. Maar het wordt El Tidor. Die de aanname niet goed verzorgt. En de bal inlevert bij Almero. Nu is het weer Den Haag. Aan de rechterkant met Poupon. De bal als laatste geraakt in het duel met viergever door Poupon. En Verbeek toch nerveus met de handen in de zakken. Kijkt naar zijn elftal dat vermoedelijk weer niet gaat winnen in een thuiswedstrijd. En de problemen blijven dus in Alkmaar. Sterker nog worden misschien alleen maar groter als je ziet dat bijvoorbeeld morgen Rode JC nog moet gaan spelen. De bal over de zijlijn gegaan. Een vrije trap, dat gaat het worden. Altijd door zou die bal heel graag willen nemen. Maar moet hem toch laten aan vormgoor. We zitten nu een minuut in die extra tijd. Nog een seconde of vijftig. En opgepakt door Poepon. Dat zou toch wat zijn als Den Haag er op dit moment... ...nog met de overwinning door zou kunnen gaan. Berghuis uh, voorkomt dat vooralsnog. Omeerdoe krijgt de bal ter hoogte van de middenlijn op de binnenkant van de schoen. Schiet hem zo de tribunes in. En zo tikt uh, de tijd dus uh, weg. HZ gaat vermoedelijk weer niet winnen. En dat is uh, niet best voor een elftal wat toch hoger op de ranglijst zou moeten staan. Want daar zijn veel mensen toch van overtuigd. Dat is ook zo. Maar het wil dit seizoen niet. Het komt niet. En alleen die bekerfinale lijkt het seizoen nog goed uh, te kunnen maken. 1-1, we zitten nog een tel of 40, 20 voor het einde en dan is het wel echt voorbij. Daar is Ellen met de bal richting Berghuis, Berghuis en de redding van de doelman. Omdat er niet genoeg kracht achter de bal zit van Steven Berghuis. Hij wordt eigenlijk makkelijk opgepakt door de zwart. Hij komt Berghuis door de as van het veld en kan dan toch nog uithalen. Had AZ overwinning kunnen schenken en een bedenkelijke gezicht bij Gerjan Verbeek wat gefluit her en der. Maar je moet toch ook zeggen dat het over het algemeen in maar vaak... rustig is en blijft op de tribunes, ook als er tegen Adel Den Haag... 1-1 wordt gespeeld op een verdwaalde zaterdagavond in de regen. Even terug naar eerder op de avond. Toen won Willem 2 van VVV in de 89ste minuut scoorde Guit. En daardoor kan Willem 2 weer een klein beetje hoop hebben... want het gat met VVV is nu nog vijf punten. Behoorlijk hoor, vijf punten met nog acht wedstrijden te spelen. Uh, Jurgen Streppel, de trainer van Willem II. Uh, hij wist dat het erop of eronder was. Ja, dat hebben we vandaag wel gezien. Uh, ik denk dat we normaal al, al alles geven. En vandaag hebben we er denk ik nog een schepje bovenop gedaan. En dat hij dan uiteindelijk, va uiteindelijk valt in de laatste minuten. Uh, dat is mooi meegenomen, was alles of niet. Het wordt uiteindelijk alles. Hoe reëel is de hoop voor jou om de na-competitie te halen? Nou, wij, wij, ik heb van tevoren al gezegd, wij geven pas op als het daadwerkelijk ook gebeurd is. En, uh, nou, nu, nu komt de druk weer bij Venlo te liggen. Die hebben een on, ongelooflijk moeilijk programma de komende weken. Nou, dan zullen wij moeten, punten moeten pakken om in de, weken, in de laatste twee wedstrijden over VVV heen te gaan. En wij probeerden de druk bij VVV te leggen. Nou, daar hebben, acht punten was natuurlijk veel te veel om aan deze wedstrijd te beginnen. Maar goed, het is wel gelukt en we leven nog. En, ja, daar was het ons om te doen. We je vandaag ook ziet, wat voor een ambiance wij spelen. Een heksenketel, denk ik. De wisselwerking tussen spelers en publiek is geweldig. En, en laten we hopen dat, dat ons dat in de komende weken er doorheen kan slepen. Je hebt risico genomen, dat heeft zich uitbetaald. Hoeveel risico kan je nog gaan nemen de komende week? Bijvoorbeeld NAC volgende week. Nou ja, goed, wij zullen in bepaalde... Uh... Ik heb een trainer gesproken. En die zei van, je ligt achter op de snelweg en je moet in gaan halen. Ja, dan heeft dat, dat, dat lukt niet als je je aan de regels houdt, zei hij. Nou, daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dus wij, dus wij zullen... Welke trainer was dat? Ja, een, een, een, een Nederlandse trainer. Gerenommeerde trainer? Gerenommeerde trainer, ja. Een leermeester? Nou ja, goed, ik heb uh, hem nou een paar keer mogen ontmoeten. Maar uh, <laughs> ja, inderdaad. Ja, en, en, en dat is zo. Kijk, als wij volgende week bij, bij NAC uh, bijvoorbeeld 0-0 staan... Ja, dan gaan we in de laatste tien minuten alles of niks spelen om, uh, om drie punten te pakken. Het heeft geen zin om voor één puntje te gaan. Maar we moeten dat van wedstrijd tot wedstrijd kijken... en, en, en in, in een wedstrijd zelf proberen om uh, het maximale resultaat te halen. Hoe leuk is het om trainer te zijn vanavond? Ja, dat is niet alleen vanavond leuk, hoor. Dat is, dat is altijd leuk. Alleen, dat wordt, het wordt inderdaad aangenamer als je wint. En het was pas drie keer voor Willem II dit seizoen... dat Jurgen Streppel en Willem II wonnen. Buitenlands voetbal, Jorgen. langs de lijn. In Duitsland vond de koploper Bayern München met 3-2 van Fortuna Düsseldorf. Op zich niet verrassend, maar Bayern München kwam wel twee keer terug van een achterstand. Boateng maakte vlak voor tijd de winnende. Schalke 04 won met 2-1 van Borussia Dortmund. Tweede doelpunt van Schalke kwam op naam van Klaas-Jan Huntelaar. Vlak na rust kwam Huntelaar in botsing met een tegenstander. De Spits moest het veld per elkaar verlaten. Hij heeft een scheurtje aan de binnenband van de linkerknie... en is daarmee ongeveer drie weken uitgeschakeld. De internationaal mist daardoor de komende WK-kwalificatiewedstrijden... tegen Estland en Roemenië. Ook de nummer drie in de Bundesliga liet punten liggen... Bayer Leverkusen vloor uit tegen Mainz, 1-0. Leverkusen staat een punt achter op Dortmund... en zes voor op Schalke 0-4. vrijburg Wolfsburg werd 2-5, vuurt hoffenheim 0-3... en Borussia Mönchengladbach Bremen 1-1... In Engeland kwam de top niet in actie. Queen's Park Rangers tegen Sunderland eindigde in 3-1. Aston Villa won uit tegen Reading 2-1. En in de wedstrijd tussen Norwich City en Southampton werd niet gescoord 0-0. Dus. Jonathan de Guzman scoorde wel, maar hij deed dat in zijn eigen goal. Daardoor verloor Swansea City zijn ploeg met 2-1 van West Bromwich Albion. In de kwartfinales van de strijd om de FA Cup waren er twee duels. Manchester City versloeg Barnsley, uitkomend op het tweede niveau in Engeland, 5-0 werd het, drie goals van Carlos Tevez. Wigan Athletic versloeg Everton, 3-0. De drie doelpunten van Wigan vielen in een tijdsbestek van vier minuten. Morgen zijn er andere kwartfinales. Eén daarvan is Manchester United tegen Chelsea. In Spanje voetbalde koploper Barcelona tegen hekkensluitend Deportivo La Coruña. Grote namen als Messi, Iniesta, Piqué en Busquets... begonnen op de bank met het oog op het Champions League-duel met AC Milan komende dinsdag. Gedurende de tweede half kwamen Messi, Iniesta en Busquets in het veld. En Messi zette uiteindelijk de 2-0-eindstand op het bord.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 Emerald met Tangled Up. Wat een goal. De Eredivisie. En is de goal. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Heerdeveen PSV. Dat werd 2-1 na een 2-0 ruststand door goals van Deron en El Ganassi. 2-1 werden door Strootman. Als je wint, dan heb je vrienden. Lang stond Veen trainer Marco van Basten onder druk. Maar vanavond was alles anders. De anders zo nuchtere vriezer juichte hun trainer toe.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 En dan geef je twee goals weg en dan staan ze 2-0 voor. En, en ze hebben vooral de middel van strijdlust. En, en nogmaals, dat is ook een heel belangrijk wapen. Door strijdlust de eerste helft naar zich toe getrokken. Niet zozeer qua voetbal. Mark van Bommel vergeleek de wedstrijd tegen RV met de kwartfinale op het WK in Zuid-Afrika. In 2010 was dat. En daarin speelde Oranje tegen Brazilië. Waarin je dan 1-0 achter staat, niet aan de pas komt. Je creëert nul kansen. En, dan moet je, en we hebben ook tegen elkaar gezegd: luister, we moeten die 1-0 verdedigen. Hoe gek het ook klinkt: 1-0 achterstand verdedigen.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 Moet het niet zo moeilijk doen. Laten we kijken waar we bij de laatste wedstrijd staan. Dan wordt er gejuicht of niet gejuicht. <laughs> zo simpel is het. Dan zijn er nog steeds uh, acht wedstrijden te gaan. Maar ik zeg hetzelfde wat Frank zegt. Als we acht, acht wedstrijden winnen zijn we kampioen. Frank, Frank. Uh, hetzelfde als Frank zegt. Oh, Frank de Boer natuurlijk. De trainer van Ajax. Heer Aakles, NEC. 1-0. De goal viel naar rusten was van Everton. Er was rood voor Bruns van Heer mm, nou ja, de Almeloers hadden wel een kleine overwinning. Dus gepaste blijdschap bij de trainer Peter Bos.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 Ik vind het uh, uh, respectloos naar, uh, naar het team en selectiegenoten. Maar ook uh, als, als Melvin denkt dat hij groter is dan, uh, dan deze selectie in deze club... Ja, dan uh, heeft hij op, op de verkeerde beer geschoten. Willem 2, VVV 1-0 uh, en de goal viel heel laat. Pas in de 89 e minuut was van Danny Guit. Belangrijke punten in de strijd tegen rechtstreekse degradatie voor Willem 2. De matchwinner, Guit. We hebben het ook teruggebracht. Uh, dat was uh, precies de bedoeling vanavond...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 Stel dat het VVV had gewonnen, dan had het gewoon niet meer rechtstreeks kunnen degraderen. Nu is de voorsprong op Willem II nog maar vijf punten. Toch is dat wel genoeg, vindt de trainer Ton Lokhoff. Ja, tuurlijk is dat genoeg. Ja, tuurlijk. Kijk, wij gaan onze punten ook nog halen. En, en, en, en, en, en wij zitten er bijna, bijna iedere week zitten wij er gewoon dichtbij. Klaar. natuurlijk, eh, nee, Daarom zei ik voor de wedstrijd als we winnen. Dan, dan zijn we, is Willem II weg. Dan kunnen we ook naar boven kijken. Op dit moment niet. We moeten reëel zijn. Ik ben reëel. Wij moeten zorgen dat wij op de 17e plaats blijven... en dat we wel een onder ons houden. En, uh, zo simpel is het. Ja, reëel, maar ook wel optimistisch, die Ton Lokhoff. Want zijn collega bij Willem II, Jurgen Streppel... denkt dat VVV wel degelijk onder druk staat. Nou, nu, uh, nu komt de druk weer bij Venlo te liggen. Die hebben een on ongelooflijk moeilijk programma de komende weken. Nou, dan zullen wij moeten, punten moeten pakken... om in de laatste twee, weken, de laatste twee wedstrijden... Uh,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 En de vroege, of de late wedstrijd was AZ tegen ADO Den Haag. Die eindigde in 1-1, dat was ook de ruststand. Van Duinen zet het ADO op een 1-0 voorsprong en Elm maakte gelijk. Gisteren was er ook nog Groningen tegen NAC en dat eindigde in 1-1. En dat geeft de volgende stand nu. PSV gaat een kop, 53 uit 26, maar Ajax heeft er 51 uit 25. Speelt morgen thuis tegen Pek Zwolle. Feyenoord is derde, heeft er 50 uit 25 en kan dus morgen, als het uitwint tegen Roda, gelijk komen met de PSV. En de vierde plaats is voor Vitesse, dat heeft er 48 uit 25 en Vitesse speelt morgen uit tegen FC Twente. Negende staat hier nu Veen. in het linker rijtje eindelijk 32 uit 26 en 32, dat is wel 7 meer dan de nummer 16 inmiddels. Dan onderaan, 13 en 14, eh, RKC en Pek die hebben 26 uit 25. AZ heeft er ook 26, maar dan uit 26. 16 is Roda, 25 uit 25. En de rij wordt gesloten door VVV met 22 uit 26. En Willem II met 17 uit 26. Nog een keer die wedstrijden morgen Om half 1, Roda JC tegen Feyenoord. Om half 3, Ajax, Pek en FC Utrecht tegen RKC. En om half 5, FC Twente tegen Vitesse.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 Start gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. <laughs> AZ-ADO eindigt in 1-1, dat was ook de ruststand. Jeroen Grutter praat na met een van de aanvallers van AZ, Steven Berghuis. Ja, Steven, je staat er nu heel teleurgesteld bij, maar dat had het heel anders kunnen zijn, hè? Ja, als ik uh, mijn kansen afmaak, Josie ook op het begin. Als we onze kansen afmaken, winnen we hier dus. Ja. Maar ik doel met name op die laatste. Uh, vijf seconden voor tijd. Ja. ja, ik kreeg hem mee van Victor en ik nam hem wel goed aan, eerste instantie. Maar ik zette te weinig kracht, waardoor uh, het keeper makkelijk kon pakken. Wat probeerde je daar? Buitenkantje links? Ja, punter. Puntertje. Wat had je anders moeten doen? Ja, meer kracht erachter zetten. En ik had misschien nog langer kunnen wachten. En dan uh, kijken wat de keeper doet en dan gewoon rustig binnenschuiven. Maar ja, als laatste minuut je komt alleen op de keeper afkomen. Veel dingen bij kijk. Ja, je speelde eindelijk eens een keer uh, vanaf het begin. Hoe voel je het zelf gaan? Jawel, ik ben wel redelijk tevreden. Vooral uh, in balbezit goed tussen de linies gespeeld. Maar bij fases kunnen we nog meer uh, voetballen. Soms schieten we nog te snel naar voren vind ik. En als we gewoon uh, een uh, spel blijven spelen, dan uh, kunnen we nog veel meer kans creëren. Ik zag een speler die zich wilde bewijzen vandaag, klopt dat? Ja, ja ik had er veel zin in. En uh, ja, veld was lekker een beetje regen, dus ik had er wel veel zin in. Ja, je kwam veel naar binnen toe om die ruimte te creëren, ook voor Wijnaldum. En daardoor had je steeds, hadden jullie een mannetje extra eigenlijk in de combinatie. Heb je daar te weinig uitgehaald achteraf? Ja, jawel, wat ik zei, we spelen hem nog soms te snel naar voren. Uh, ja, we trainen we ook op dat ik naar binnen kom en Guiliano of uh, Josie in de hoeken. En dan vanuit daar uh, doorvoetballen en door en Ja, op zich wel goed ingevuld. Wat is hun de stemming in de kleedkamer? Ja, teleurgesteld. Toch drie punten gaan pakken een keer. Ja, want dat is nu al heel lang geleden. Zes wedstrijden op rij, niet meer gewonnen. En die rode streep, die komt steeds dichterbij. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En, uh, maar ik, ik, ik geloof erin dat wij veel, veel te goed zijn voor, uh, voor die rode streep om daaronder te komen. En... Maar dat heb ik wel vaker gehoord, hoor, bij Kloegen. Ja, ja. Die moesten toch spelen. Ja, maar ja, wat moet ik zeggen, wat moet ik zeggen dat, ik, dat we niet goed genoeg zijn. Nou, nee, dat klopt, want jullie hebben inderdaad voldoende kwaliteit. Maar is het besef wel echt voldoende aanwezig binnen de groep dat het verkeerd zou kunnen aflopen? Dat jullie na de competitie moeten gaan spelen? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat die spirit er echt goed in zat uh, bij ons in de wedstrijd vandaag. We hebben kansen gecreëerd, we hebben vooruit druk gegeven. We hebben er alles aan gedaan gewoon en we hebben gevochten voor elkaar. We kwamen weer 1-0 achter en we hebben de kopjes niet laten hangen. Dus uh, iedereen, uh, iedereen beseft dat wel hoor. Jullie blijven vechten? Ja, vechten ja. Met Berghuis? Hopelijk. Volgende week Ajax thuis, dus mooie wedstrijd. Steven Berghuis, hij is van AZ. Van ADO gingen we ook nog even kijken. Maurice Stijn, de trainer. Ja, De druk lag duidelijk bij AZ vanavond, maar jullie spelen hier ook. Gewoon om te winnen, hoe dichtbij ben je gekomen? Nou, ik vond de eerste helft vond ik ons, vond ik ons goed spelen. Uh, goede call, komen goed op voorsprong. Nou, um, ja, en de rust ook aangegeven dat, uh, dat, er, uh, dat er met name in de passie van Holla veel mogelijkheden lagen in de diepte. Met name over de linkerkant bij, bij AZ. daar maakte ook het doelpunt uit. Maar de tweede helft kwamen wij minder aan voetballen toe. Azet ging, ging uh, ja, nog meer druk op ons geven. En uh, ja, we hebben wel een hele grote kans gehad met. Uh, met Van Duinen, maar zij hebben natuurlijk ook een hele hoop kansen gehad. Dus uh, aan het einde van de rit denk ik dat, uh, dat, dat we blij mogen zijn met een punt hier. zo. Toch blijken jullie weer heel moeilijk of eigenlijk niet te kloppen te zijn. Nee, dat, dat zie je. Je hebt ook heel veel gewoon het idee op het moment ook dat het 1-1 is en de wedstrijd... Uh... Ja, je, je, je ziet gewoon dat je, dat je aanvallend, uh, ja, dat je er eigenlijk niet meer aan komt. Dat je ook verdedigen dan toch, dan, ja, er staan een aantal mannen achterin. Die, uh, die, die, uh, ja, soms is het uh, niet het meest briljante voetbal, maar ze, ze staan bokkie voor elkaar. En uh, ja, ze geven weinig weg. Wat is nou echt de kracht van dit elftal als je ziet hoe de ploeg zich heeft ontwikkeld dit jaar? Nou, ik vind met name dat, het, dat er een echt team staat. En, uh, waarin een aantal spelers uh, een, een extra kwaliteit hebben. Als je de, de, de goal van Van Duinen ziet, de paas van Holla. Um, het opbouwend vermogen van Wormgoor vind ik goed. Dat, dat komt allemaal op zijn plek terecht. <coughs> nu noem ik er even drie uit in deze wedstrijd. Maar ik vind, het, het, het, het past allemaal, het klopt allemaal. Uh, als er eens één een wegvalt, dan, dan wordt het eigenlijk moeiteloos opgevangen door een ander. Zelfs de keeper? Zelfs de keeper, maar ook, ook uh, Holla die, uh, die twee weken geblesseerd is. Wordt, wordt moeiteloos vervangen door Melon centraal op het middenveld. Dus ja, er is iets in die groep aan het groeien... dat, er, dat, er, uh, dat het echt een team aan het worden is... en die, die voor elke meter wil strijden. En dat is wel heel goed om te zien. En dat zei Maurice Stijn. Hij is de trainer van ADO Den Haag. Zijn ploeg speelde met 1-1 in Alkmaar gelijk tegen AZ. Max van Wezel doet straks met het oog op morgen. En om twee uur is Langs de Lijnen weer morgenmiddag... met Tom en Twan. Tot dan.